Zfm. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Herman vriend met het NOS journaal. De metro in Rotterdam heeft te kampen met een wisselstoring. De metro's tussen de haltes Rijnhaven en Zuidplein, vlakbij Ahoy, rijden daardoor niet. Vanwege het North Sea Jazz Festival is het erg druk in Rotterdam. Tienduizenden mensen hebben last van de metrostoring. De RET laat nu bussen rijden om de ijzigers te vervoeren. Het is nog niet bekend wanneer de wisselstoring bij de Rotterdamse metro is opgelost. In Belgrado hebben zo'n 100 mensenrechtenactivisten betoogd voor het kantoor van president Tadic. Ze eisen dat Servië 11 juli erkent als herdenkingsdag voor de genocide in Srebrenica. Aanleiding is een oproep van de Europese Unie. Die wil 11 juli uitroepen tot internationale herdenkingsdag en heeft EU-leden en kandidaatlidstaten opgeroepen om dat initiatief expliciet te steunen. Montenegro en Kroatië deden dat deze week, maar in het Servisch parlement lijkt er geen meerderheid voor te zijn. President Tadic heeft niet gereageerd op de betoging van de mensenrechtenactivisten. Het Bosnisch-Servisch leger veroverde de enclave Sabrenica op 11 juli 1995, morgen 14 jaar geleden. In de dagen erna werden er zo'n 8000 moslims gedood. Het autoconcern General Motors maakt een doorstart als een kleiner bedrijf... dat voor meer dan 60% in handen is van de Amerikaanse staat. De overheid steekt meer dan 50 miljard dollar in de verliesleidende autofabrikant. Toch verdwijnen er een paar duizend arbeidsplaatsen. De merken Chevrolet, Cadillac, Buick en GMC blijven bestaan. En andere merken verdwijnen of zijn verkocht, zoals Opel. Nieuwe General Motors maakt in eerste instantie kleinere en zuinigere auto's voor de Amerikaanse markt. Het is het tweede Amerikaanse autobedrijf dat van de ondergang is gered. Vorige maand werd Chrysler overgenomen door een consortium onder leiding van Fiat. Het weer. Vanuit het westen klaart het op en wordt het op de meeste plaatsen droog. Morgen geregeld zon, maar ook een enkele bui. Zondag veel bewolking en regen. Het wordt zowel morgen als zondag 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dames en heren, het tweede uur van Kunst en Cultuur is gestart. Tegenover mij zit Gloria Kouwenberg, erg bekend van de gallery Kunst en Koffie in de Zeestraat. Gloria, wie ben jij precies? Vertel eens aan de luisteraars je diepste geheim over jezelf. Ja, mijn diepste geheim over mezelf. Nou, mag ik dat dan beperken tot Kunst en Koffie? Prima. Um, nou, ik zit hier weer eens. Uh, Kunst en Koffie heeft vorig jaar uh, is de, is het gebouw aan de buitenkant gerenoveerd. Dus we waren wat stilletjes. We hebben wel wat vaste dingen gedaan, maar we hebben niet heel groot geëxposeerd. Vera Bruggeman uh, heeft dit jaar de spits afgebeten met de tentoonstellingen. Die zijn erg goed gegaan. We hebben vier schilderijen. We hebben echt een enthousiaste eigenaar gevonden. Dus het is oh, altijd vreselijk leuk, ook voor de kunstenaar. Um, afgelopen maandag is die tentoonstelling beëindigd. We gaan dit weekend niet open omdat we eindelijk uh, de, het voorterras toegankelijk maken voor rolstoelers. Er komt een grotere ingang, 1,20 meter breed. En dat betekent dat uh, de voorpui was al aangepast bij de verbouwing om alle deuren plat te leggen en te zorgen dat de drempels niet al te hoog worden. Dus dan kunnen straks ook gewoon rolstoelers naar binnen. Dus dat is het eerste belangrijke nieuwtje. En Kunst en Koffie heeft natuurlijk heel veel belang bij mensen met een, uh, of wil heel veel betekenen voor mensen die misschien een beperking hebben. Ik, nou bij herhaling roep ik, het is geen beperking, het zijn mogelijkheden. Want je merkt dat als mensen door een geestelijke of lichamelijke uh, bezwarend iets aan de gang moeten, ze zo vindingrijk zijn dat ze ons soms versteld laten staan. Want we gaan natuurlijk bij onze gezondheid heel erg vanzelfsprekend met die gezondheid om. En je merkt dat mensen die een beperking hebben... Uh, die beperking op een hele andere manier inzetten. Dus ik heb daar hele groei... Ik, ik, ik geniet daarvan, omdat ik zie hoeveel mooie dingen mensen maken... hoe inventief mensen zijn. En dat vind ik erg belangrijk. En ik vind het dus ook belangrijk om, dat, um, om die match te maken... dat mensen die denken dat ze niks mankeren... Uh, om het maar even toch een klein beetje schertsend te zeggen zien misschien dat ze wel, wel veel meer misschien mankeren dan diegene in die rolstoel. Ja. Je hebt daar inderdaad uh, duidelijk iets mee hè, met mensen ik met heb, een ja, beperking. Ja, ik werk uh, inmiddels 30 jaar in de zorg als uh, klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon. Dus het is, ja, me, de mensen zijn mij aan het hart gegroeid bovendien. word je daardoor natuurlijk dagelijks geconfronteerd met het vanzelfsprekende... waarmee de tussen aanhalingstekens gezonde mens... Aan maar aan voorbij gaat. Ik wil, niet, ik wil niet generaliseren. maar we zien het als ze proberen over te steken. We ja. zien het als mensen proberen te participeren. Het is gewoon heel ingewikkeld. Terwijl je er heel rijk van kunt worden om misschien net het tempo iets terug te nemen. En dan eigenlijk heel veel dingen daarvoor in de plaats te krijgen. Ja. Nou, daar heb, ik, daar heb ik ook. Dat is ook het doel van Kunst en Koffie. Kunst en koffie is opgericht tien jaar geleden om maar zelfs al langer geleden moet ik bekennen inmiddels um, om daar een, wat ik altijd roep een multicultureel ontmoetingspunt van te maken dat was altijd de, de doelstelling waaronder die werd gepresenteerd nou, dus nu eindelijk uh, zijn we zover dat de rolstoel er makkelijk in kan. Ik schaam me diep dat het zo lang heeft geduurd. Dat moet ik mezelf aantrekken. Um, we gaan ondertussen heel veel leuke dingen doen. We waren de afgelopen kunst- en boekenmarkt met uh, bewoners van de Stichting Epilepsieinstellingen Nederland uit Heemsteden en Krukjes. Hadden we een stand. Het was erg gezellig, was erg leuk. Er was iemand bij die liet zien hoe je kan spinnen. Zelf heb ik zitten filten. Dat heeft bij heel veel jonge Zandvoortse kinnetjes uh, absoluut enthousiasme opgewekt. Dus er werden bloemetjes voor moeder geveeld. Je hebt ze ook bij je? Ik heb ze ook bij me. Ja, hebben de radioluisteraars ja. natuurlijk helemaal nou, niks aan. Nou, goed beschrijven, beeldend. Ja, nou, het is natuurlijk zo... Filten is een uh, heel oud proces... dat Nederland niet echt kent... omdat Hollandse schaapjes niet goed filten. Okay. Het komt heel erg uit Australië en Hongarije. Merino -schapen. Ik Australië de de Marino schapen. Precies. de Marino schaapjes... En uh, de mensen die het willen zien, de volgende twee kunst- en boekenmarkten... eind juli en eind augustus, zijn we er weer. Weer met het spinnenwiel, ook nog met een weefgetouwtje en ook weer filterend. Dus op zich kan iedereen er altijd nog naar kijken... en kindertjes zijn van ganse harte uitgenodigd om mee te doen. Het ziet er ontzettend schattig uit. Kun je uitleggen wat spinnen is voor degene die eigenlijk alleen maar als jonge lui achter de computer zitten? Nou, spinnen is in principe zo dat er vanuit... Schoon gewassen wol, plukken wol. een draad gemaakt wordt. omdat je hem laat rondtollen. Dat is eigenlijk het simpelste. Je hebt een wiel, dat trap je aan met een spinnenwiel. Het, met een spinnenwiel. Ja, het oude spinnenwiel. Precies, dat, dat, daar heb je twee pedalen op die je met je voeten bedient. Je moet als eerste leren dat je bij het spinnen. en vooruit en achteruit het wiel kunt laten draaien. En dan maak je die plukken wol, die bied je aan, aan dat roterende spoeltje wat daarop zit, hè, waardoor een roosje zich zo aan geprikt heeft. Ja. <laughs> en dan krijg je een draadje. En met dat draadje kun je weer van alles. En dat kan een heel dun draadje zijn, kan ook een heel dik draadje zijn. Maar ik moet eerlijkheidshalve zeggen, ik zoek het altijd in wat modernere materiaal. Dus ik brei bijvoorbeeld met fietsbanden. echt dus... ja, geweldig. <laughs> ja, als je dat zou zeggen, hoeveel heb je gedronken? <laughs> dus ik, ik heb dus ook, je kunt bij mijn workshop volgen, het tweede leven van je fietsband. Dus je hebt je vreselijk geërgerd, omdat die weer eens lek was. En dan bewaar je hem. En dan dan kom je er een mooie ketting van maken. Kun je een beetje uitleggen hoe je dat gaat doen? Uh, fietsbanden, daar kun je heel veel mee. Je kunt ook met bromfietsbanden heel veel... Um, de binnenband neem ik het aan. Het is de binnenband. Ja, nee, maar er is ook een hele bekende kunstenaar die komt binnenkort naar Deze. Nederland. Die maakt van buitenbanden honden en beelden en van alles en mm. nog wat. Dus, be, maar de mogelijk met de band. Precies. <lacht> we, we recyclen alles. Heerlijk. <lacht> uh, nee, maar een fietsband is natuurlijk makkelijk te verwerken. Je kunt hem knippen, je kunt er met een dikke naald doorheen. Je kunt hem vlechten, je kunt er een mee maken. Dus je zou, om maar even iets heel wilds te noemen, want je wilde zo de jeugd ook aanspreken ja. met mijn nef Fantasieën. Um, je kunt banden aan de bovenkant een stukje heen laten. Daar zet je ze aan elkaar. Maar je knipt de onderkanten op de lengte van je benen, dus van je middel naar je ja. benen, knip je riggels en dan maak je een soort macramee. Dan gaan ze aan de onderkant om je enkels weer om elkaar. En dan krijg je toch een hele dubbelzinnige chique broek. Wauw, dan kan je mee naar de disco. Naar <laughs> <een> jadefeest. <laughs> ja. Daar zou dus ook nog een glittertje opgeplakt kunnen worden. We staan voor niets. Oh, geweldig. Um, Zo'n materiaal waar ook jonge heel veel gekke dingen mee kunnen doen, is vloeren rubber. Dat kun je op kleur mengen met latex. En daar zou je bijvoorbeeld een badmuts van kunnen schilderen. Dan beginnen we. Je breekt het toch met een kwast. <laughs> dus dat betekent dat ik voor, een, voor, laten we zeggen, sommige mensen een badmuts heb gemaakt met een hanenkam erop. Nou, dat is heel handig als je denkt te willen verzuipen, want ze weten je meteen te vinden. Dus ja, je steekt er bovenuit voor de reddingsbrigade en de redboot. <laughs> maar goed, dat zijn even de, laten we zeggen, nieuwe materialen. Je kunt ook met papierpulp schrijven. Dus er zijn een heleboel um, leuke dingen die je kunt doen. Eigenlijk met relatief simpele middelen. Vera Bruggerman had uh, tijdens de week van de zee een workshop met kinderen om te schilderen. Nou, dat was reuze leuk bezocht, echt heel gezellig. En ieder kind gaat met een schilderij naar huis. En je staat versteld hoe creatief een kind van vier of vijf is met verf, een stukje krantenpapier, een paar schelpen en een paar blokjes hout. Daar komen de mooiste dingen uit. Dus ja, het is, uh, dat probeert Kunst en Koffie dus ook te doen. Behalve dat we exposities houden willen we ook graag mensen aanbieden om iets te komen doen. Dus je kunt ook, uh, laten we zeggen, met vier vriendinnen komen om een sjaal te filteren. Als je eens een dagje uit wil. En, je verjaardag vieren, dat je denkt, ik heb geen zin in, al zo de met... Uh, Precies, we gaan gewoon iets leuks doen. Precies, ja. we gaan gewoon iets leuks doen, of we gaan het dus anders doen. Um, Tegelijkertijd biedt Kunst en Koffie een collectie van alle dingen die op de dagbesteding worden gemaakt... van de stichting Epilepsiënstinstellingen in Nederland. Dus zoek je een leuke kaars, zoek je een leuke kaart... of wil je een houten speelgoedding, bijvoorbeeld een puzzel of, of, een, of een vuurtoren uit blokjes... die kun je bij Kunst en Koffie krijgen. Of nou krijgen, daar moet we wel iets voor betaald, maar het is toch nog wel... Je kun je die ook verhaal. zien daar, je loopt ja, gewoon binnen, je zegt, Hallo, ik wil de vuurtoren zien. Ja, precies. Er staan dingen in vitrines en als ik het niet heb, dan kan ik het meenemen en uh, geen probleem. Het is eigenlijk een beetje de dependance. We hebben op het terrein, op de krukjeshoef, een klein winkeltje. En uh, nou een aantal dingen, met name dus kaarsen, kaarsen voor binnen, kaarsen voor buiten... Uh, nou, ook wel wat filter, filterdingen, sleutelhangers met iets van filter aan, kraaltjes, uh, placemats geborduurd, enzovoorts enzovoort. Het is goed dat het in Zandvoort is, want je hebt nu een nieuw unicum met uh, winkeltje, waar ja. ze ook ontzettend leuke dingen ja. hebben. En nu is ja. dus ook uh, de hoeven uh, met hun eigen winkeltje. Dat is gelukkig in Zandvoort. Bij jou uh, in de Zeestraat? Nee, precies. Het is gewoon leuk om uh, te weten, Van, goh, als ik dus een cadeautje zoek waarvan, uh, laten we zeggen, de inkomsten ten goede komen aan mensen die het gemaakt hebben. dan, uh, Koop dan je het is eerder? Is dat, nou ja, koop je het eerder of je weet in ieder geval dat, dat je twee doelen dient. Je hebt zelf een leuk cadeau en je doet er iemand ook nog een plezier mee. Ja, klopt. In je, op je website had je het over reguliere en outside kunstenaars. Even ja. voor de luisteraars. Wat is regulier? Reguliere kunstenaars zijn kunstenaars die een kunstopleiding hebben gedaan. Dat zijn dus meestal mensen die ook een vooropleiding moeten hebben. Dus iemand met een verstandelijke beperking komt dan niet door die opleiding heen. We hebben dus, we zeggen reguliere kunstenaars. Dat zijn de mensen zoals Vera Bruggeman die een opleiding, een kunstopleiding hebben gedaan. En die combineer ik met mensen uit de zorg die eigenlijk autodidact zijn. Ze hebben het zichzelf geleerd. Um, in Amerika noemen ze dat art bruut. Eh, dus er zijn gewoon heel veel termen voor. Want we hebben zelfs in, in, in, in vroeger was dat in Zwolle in de zo was een museum voor outsider art. Dat is verhuisd naar, naar België omdat men in Zwolle die ruimte voor iets anders wilde gebruiken. Maar er, er wordt heel erg veel aandacht ook aan besteed. Er zijn ook echt outside art kunstenaars die gewoon in grote musea hangen. Dus het is niet altijd... Maar de outside, dat zijn mensen die geen uh, opleiding... Uh... Dat zijn, ja. En we hadden het net al met de voorganger, uh, mijn vorige spreker. Of Wim gegeen, die zei ook van, nou, je moet ook opletten dat je niet jezelf kwijtraakt middels opleiding je ziet in opleidingen mensen die het in hun vingers hebben die zul je er altijd tussenuit kunnen halen maar in een opleiding heb je natuurlijk zoveel techniek en je ziet nu natuurlijk ook veel decoratie kunst als decoratie die toch gebaseerd is op techniek en niet op echte van binnen uitkomende creativiteit ik roep ook van mezelf ik, zal, ik kan wel filten en ik kan ik wel een ketting maken van fietsband maar ik ben geen kunstenaar ik ben handvaardig Kunstenaar zijn iets anders. Ja, is Kunstenaar is, is iemand, in mijn beleving... die emotie vertaalt in een bepaald werkstuk. Dat vind ik toch iets anders dan dat je filterbloemetjes maakt. Of een hoesje voor je mobieltje. Ja, ja. Ja. He, daar zit een wezenlijk verschil tussen. Op het moment dat je, dat je naar, naar schilderijen kijkt... Euh, naar, naar, naar beelden en het roept emotie op... is dat iets anders dan handvaardigheid? Ja. Je kunt wel... de een is wel handvaardiger dan de ander. Ja. De een maakt een mooie zwaluwstaart aansluiting ja. in zijn houten kistje... en de volgende krijgt het toch echt niet voor elkaar... maar het kistje is wel het kistje. Mijn ja. Dus... Ja, eigen kistje. Ja. En je hebt ook een uh, workshop... dat je je weer kind kan voelen. Wat doet Sibyl van Dam precies? Sibyl uh, van Dam... Uh, is uh, een van de... is een van de sprookjesleesters... En um, Sibyl heeft... Uh, is, leest trouwens op dit moment wat minder. Want nu maakt ze zelf sprookjesachtige wandkleden. Hmm. Maar zij heeft een hele periode bij Kunst en Koffie voorgelezen. En te, op het sprookje wat zij voorgelezen heeft... En dat waren dan in de ene kant als we kinderen hadden sprookjes voor kinderen. Maar ook vaak sprookjes voor volwassenen. Denk aan, denk aan iemand als Sybren Paulet. Die hele... Uh, als als uh, schrijver... En als je dan uh, het sprookje hoorde, dan werd je daardoor geïnspireerd om te schilderen. En dat is erg leuk. Klinkt dus, inderdaad uh, heel leuk. Uh, wat voor activiteiten heb je in de vakantie? Want het weer laat ons een beetje in de steek. Dus je kunt helaas niet bruin bakken. En op een gegeven moment ben je ook wel uitgewinkeld. Dus kunst en koffie. Ja, nou, ik ben bedoeld? zaterdags en zondags uh, um, open. Vrijdagsmiddags waarschijnlijk ook. Dat moet ik nog, daar komt ook nog een advertentie van. Maar anders gewoon bellen. En dan kun je bij mij van in het open atelier, ik heb een ateliertje achter de galerie, kun je altijd zeggen van goh, ik zou dit of dat willen. Je kunt ook altijd bellen van goh nou, uh, we, zijn, uh, we zijn met z'n vieren en we zouden dus uh, gewoon willen komen en we, we hebben daar of daar zin in. Zoals? Dus met, met, rubberwerk, met rubberwerken? Met rubberwerken, met vilt. Wat je maar wil. Kijk, kijk in het atelier en je zult zien dat er heel veel is. Het enige wat ik niet doe is het schilderen. Daar heb ik altijd iemand anders voor. Okay. Ik krijg geen kwast. <laughs> ik, krijg geen, ik kan een deur schilderen, maar voor de red, dan houdt het ook op. Een soort uh, geen zin of uh, geen inspiratie? Nee, ik kan het niet. Nee, zo, ik kan het, uh, niet. Het, het witte vel voor me, dat blokkeert mij. Okay. Ik kan het gewoon niet. Wat heb je na de vakantie? Ik blijf altijd dit doen. Ik ga alleen nu uh, weer een expositie We gaan de volgende expositie voorbereiden Dat wordt uh, Christine En Christine is de echtgenote van Hannes Kuiper Nou die kennen we hè nou, helaas ik niet. De kunstenaar uit Haarlem waar onder andere als je langs de Ikea gaat met de trein. Dat nee. gekke grote beeld wat daar Pal naast het station okay, staat. Dat is van Hannes. Dat is van hem. Okay. Het is ook de enige echte rockzanger van Haarlem, vindt hij zelf. Dus ik hoop dat hij komt spelen. Leuk. En wanneer gaat dat gebeuren? Welke datum? Nee, dat weet ik nog niet precies. We gaan nu eerst die deur doen en dan ga ik ben met Christine in overleg. En uh, in oktober hebben we een fototentoonstelling. Dat weet ik ook al. En dat wordt een fototentoonstelling met het thema Derde Wereld. En in dat kader krijgen we ook een heleboel lezingen. En we krijgen wat presentaties, omdat ik ook scholen in Anibia ondersteun en dergelijke. En er is een bepaald kooktoestel ontworpen voor warme landen. Dus dat gaan we daar dan presenteren, wat we daar allemaal doen. Je doet goed werk, ook buiten de grenzen. Ja, dat hoop ik. ik nou, zo te toe. horen wel. Oh, Namibië is buiten de grens. <laughs> ja, ja, ja. En en dat... Alle beetjes helpen. Ja, nou, zeker voor dat soort landen inderdaad. Ja. Ja. Ga je er zelf ook naartoe om te nee, kijken? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, niet nee. Uh... Ik ben absoluut geen reismens, nee? dus ik ga er niet naartoe. En ik moet ook eerlijk zeggen dat we een beetje moeten kijken... wat we naar derde wereldlanden brengen. Want we hebben door het geloof gebracht. Ik weet niet of ze dat goed gedaan hebben. <laughs> nu brengen we door de consumptiemaatschappij... met onze hier gefokte kippen. Dus ik denk uh, dat ik... Ik, we proberen met wat wij doen de mensen daar uh, op hun niveau te helpen. En te zeggen wij, passen, wij moeten onze ideeën aanpassen zodat ze daar functioneren. Of vragen wat willen jullie? Ja, nou ja, maar goed, dan roept de marketeer weer van vraag aanbod schept vraag, hè? Dus dan krijgen we weer. Ja, dat is een andere discussie die kunnen we wel een keertje doen. Uh, weer even terug naar het Brei Café. Dat ja. is echt uh, iets heel apart, hè? Ja. Ik bedoel, uh... Nou, ik moet zeggen, ik heb tien aanmeldingen voor het Brei Café... gedurende de periode dat ik er nu bekendheid aan geef. We willen ermee starten. Het enige wat nog niet duidelijk is, is wat mensen nou zouden willen als tijd. Er zijn nu een aantal mensen die zeggen. Nee, ik wil beslist niet s'avonds. Want ik durf s'avonds niet over straat. Ik vind het niet gezellig. Hè? Oudere mensen. Nee, akkoord. Um, op het moment dat jij met je, met je scootmobiel s'avonds over de stoep moet, is dat veel minder plezierig dan ja, wanneer het middag inderdaad. Ja. Dus de mensen die dit nu allemaal horen, het Breikafé. Maar het Breikafé start du moment dat ik meer helderheid heb over de mensen die willen komen en of ze nou. Op een middag of op een avond. Ik heb in die oorsprong gedacht, woensdagavond kijken de mannen naar de voetbal, ja. gaan de vrouwen breien. Ja, precies. Ja. Maar vertel, het is iets anders dan het breien wat mijn moeder deed. Die breide sokken voor mijn broer, want ik had er een vreselijke hekel aan gebreide sokken. Dus het werd uh, altijd voor mijn broer. Nee, nou je kunt alles breien. Kijk, het leuke is dat je met elkaar bij een kopje koffie en een koekje en een kwebbeltje gaat zitten breien. En dan zal de een weten hoe je nog met uh, vier pennen een sok breidt. De volgende zegt, weet je wat, ik ga breien met fietsband. De derde die zegt, ik brei graag met papier, want... Van papier kun je prachtige kragen breien. Omdat als je papier gebreid hebt en je maakt het nat en je geeft er een model aan en je laat het dan drogen. Dan kan je dus iedere keer een ander soort kraag van dat stuk breizel maken. Want je kan er iedere keer andere plooien invouwen. Dat moet je toch even beeldend maken. Je maakt papier nat. Hoe breed zijn de nee, stroken op. papier? Nee, let op. Je kunt papier gewoon kopen gesponnen zoals een draad. Dus je hebt gewoon een papieren draad in verschillende diktes. En daar ga je mee breien. Dat wordt natuurlijk een heel losbreisel, want dat papier is stug, die papieren draad. En op het moment dat je nou. stel je maakt een kraagmodel of een ronding waar je hoofd door kan. Je breidt een cirkel als het ware met een gat in het midden waar je hoofd doorheen kan. Ik sta nu met mijn handen te zwaaien. Het ziet natuurlijk geeft... geen enkele luisteraar. Heerlijk beeldend. En dan steek je je hoofd doorheen En dan heb je dus dat breizel over je schouders liggen, als het ware. Want je hebt een simpel jurkje en je moet uit. En dan wil je iets, iets speciaals. Dat wil je opleuken. Nou, en dan denk je: oh ja, die kraag is zo groot. En die wil ik hier een beetje gerimpeld. En daar een beetje gevouwen. En hier een beetje rond. En dan maak ik spro sproeien we hem voorzichtig met, uh, met de plantenspuit nat. Dan vouw je hem zoals je hem hebben wil. Dan doe je hem voorzichtig van je hoofd. Dan laat je hem drogen. En dan heb je s'avonds een prachtige kraag. Is dat Hoi... toch geweldig geweest voor mensen die al boven de 70, 80 zijn? Ik bedoel, ja, ik mijn moeder leeft niet meer. Maar dat mensen zou het geweldig hebben gevonden om naar het brei te gaan. Wat Dit is. soort nieuwe materialen. Een draad wat eigenlijk papier is. Ja, en ja. dat saaie t-shirtje, dat wordt gigantisch leuk. Je kan zo naar een feestje met je t-shirt. Nee, nou nog een ander idee voor dat saaie t-shirt. Ik heb een punchmachine te staan. En dat wil zeggen dat je... Um, uh, bijvoorbeeld een t-shirt hebt wat je helemaal niet meer leuk vindt. En met die machine kun je daar gewoon wolle draden overheen vastzetten. Uh, het is een machine die zonder draad naait. Uh, er zitten zeven naalden in en die hameren als het ware een wat pluizige draad door de stof heen. Moet je wel bedenken dat dat natuurlijk ook een bepaald soort beschadiging oplevert. Hè, dus je moet niet het uh, t-shirt van... Uh, een of andere modeontwerper nemen... waar je net 300 euro voor betaald hebt. <hijen> en dan denk ik, weet je wat, dan ga ik een wolletje halen. En dan, en dan hamer ik dat daarin. Maar uh, het t-shirt van de Hema... wat de je voor 6 euro koopt... of de Zeeman voor 1.95. Ja, ja. Kun je met een sjaal doen, kun je met een legging doen... kun je met alles doen. Perfect. Ja, want Toen Dacht ik gehoorde uh, punchmachine, denk ik, nou, lekker punch. <hijen> het is iets anders. Helaas. Uh, <hijen> ja. Nee, voor de punch moet je bij Hotel Hoogland zijn. <hijen> ja, precies. Uh, het maken van zijdepapier. Vertel aan de mensen die weten. Oh, zijdepapier kan je hartstikke leuke dingen mee doen. Ja, zijdepapier. Nou, er zijn bij mij het atelier zijdevezels. En als je die op een bepaalde manier neerlegt. Um, en je bewerkt ze met behangplaksel. En je laat dat drogen, heb je papier. Afhankelijk van hoe dik je het maakt, kun je er een bestemming aan geven. Je kunt er een prachtige omslag voor je boek om maken. Je kunt het. Uh, Opnieuw weer invilten in iets anders. Want dan kun je de motieven uitknippen als je het dun doet. En dan vult het weer vast. Dus het, is een, het kan een eindproduct zijn. Je kunt er ook prachtige kaarten van maken. Je mm. koopt zo'n kaart met zo'n zo passepartoutje erin. En je maakt een stukje zijdepapier. een dat plak je erachter. En je hebt een hele eigen kaart voor de mensen die je graag iets persoonlijks wilt sturen ja Nel Kerkman bijvoorbeeld met zijde schilderen, die heeft de mooiste dingen gemaakt ja, in precies. wezen en kerstkaarten ervan ja. maken en zo. Ja. Met zijde kun je dus blijkbaar heel veelzijdig zijn. ja ja, ja, heel goed. Heel goed. Ik uh, wil het langzamerhand tot een uh, einde komen. Want we hebben nog iemand die het over het Park gaat uh, praten. Een heel bekend park. En ook bij sommige mensen weten helemaal niet waar het ligt. Dus daar oh. komen straks twee mensen voor. Nee, ik heb dat hek zien staan. Want ik loop daar met honden. Je mag er niet meer in? de boep. Nee, we mogen er wel in. Maar het hek wijst je erop dat je ze aangelijnd moet houden. En dat je je rotzooi mee moet nemen. Goed zo, inderdaad. Anders gaat de hele flora en fauna veranderen. En dat willen ja. we niet. Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat de flora en fauna meer verandert van de uitlaatgassen en de vliegen. Maar nee, nee, nee, dat blijkt niet zo te zijn volgens het IVN. In ieder geval, wil je afsluiten met het noemen van jouw uh, internetsite en okay. jouw telefoonnummer, zodat we allemaal Heel lekker goed. Nou, toe het, kunnen. Het is dus uh, Galerie Atelier Kunst en Koffie in Zandvoort. Zeestraat, nummer 37. De tuin grenst aan het stationsplein, dus zo hoog in de Zeestraat. Uh, het telefoonnummer is 06 127 63 710 maar ik heb nog een tweede telefoonnummer want daar hangt het antwoordapparaat aan en het antwoordapparaat vertelt u ook wie het tentoonstelt en wanneer we er zijn. En dat telefoonnummer is 023 57 14816. En je internetsite www. ja, ja, dat is dus www. en dan de galerie atelier kunst en koffie.nl. Oké, okay, en er staan er wat meer op. Hè? Jij bent kunst en koffie gelukkig, want koffie en kunst, daar staan er meerdere op. Oh vast. nee, maar het is een titel. Ik moet zeggen, ik heb de naam een jaar of tien, elf. Maar ach, het is een naam die je toch, je kunt van alles beschermen, maar iedereen doet toch wat hij zelf doet. Dus je moet even opletten dat je kunst en koffie in Zandvoort, Zandvoort. Ja, ja. Het was een leuke site om uh, op te gaan. Ja. ja, nou er wordt weer aan gewerkt, want Sofietje moet erop. En Sofietje, dat is uh, de... De raadgever in geluid en tekenfilmpjes voor mensen die slecht of minder makkelijk kunnen lezen. En die vertelt hoe je je AWBZ-gelden kunt krijgen. Wat Oeh. je moet doen, hoe je, hoe je in het ziekenhuis komt. Wat je moet doen voor allerlei busvervoerdingen. En noem maar op. Er dus, dus een voorlichter die als een soort van tekenfilmfiguurtje met tekst iedereen voorlichting geeft. Dat is een beetje de primeur bij jouw site zo te horen. Ja, nou die wil ik er graag op hebben. Dus dat zijn we nu aan het bewerken om, om te laten zien dat dat soort links er zijn. Omdat ik steeds meer merk dat uh, de informatie over allerlei zorgondersteunende attributen uh, gewoon moeilijk te vinden zijn. Ja, dat is waar. En daar moet de site nu ook mee uitgebreid worden. Leuk, creatief en toch informatief. Precies. Dankjewel. Graag gedaan. Dames en heren, het Kunst- en Cultuurcafé. Tegenover mij zitten Jan en Annemieke Kool. Wie is de familie Kool precies? Wat willen jullie kwijt over jezelf? Nou, wij wonen sinds uh, tien jaar in Zandvoort. Uh, en we gaan het straks hebben over het landgoed Kors verloren En Annemieke naast me, die uh, komt er al zo'n 60 jaar in dat park. Ze is er dus echt als, uh, als babytje naartoe gegaan. Leuk. ze dus we weet er heel veel van. Ja. In de luier. ja, ja, ja, ja, ja. ja. Waar bent u geboren? Allebei in Haarlem. En net wat Jan zegt, in uh, 1948 kregen mijn ouders de gelegenheid om een, uh, om een bunker in het Kosloorpark uh, te huren. En dat was dan destijds ja, op medische gronden of uh, uh, ja, wonen drie hoge achter in Amsterdam. Ja, precies. En uh, gelukkig tussen aanhalingstekens. Uh, had mijn broer iets aan zijn darmen op dat moment. Dus jullie komen de aanmerking, aanmerking voor, uh, voor een bunker. Gelukkig is mijn broer helemaal genezen. Hoor. Oh, gelukkig. Ja, <laughs> misschien werd dankzij de gezonde lucht van Zandvoort. Wie weet. <laughs> wie weet. Ja. Wat doen jullie voor het Kost Verloren Park? Wij wonen daar ook. Jij oh, oh, huurde oh, daar okay. ook een, ook een uh, bunker, ja. dezelfde bunker. bunker nog als toen? Nee, nee, nee, nee, nee, Op een gegeven moment, mijn, uh, mijn ouders hadden daar dus, een, uh, nou vlak bij de vijver, de, de bunker en bij de speeltuin, misschien bij mensen bekend, Heette ook de vijverhut. En mijn moeder heeft daar nog heel lang gezeten. Nou, ik denk tot in de jaren begin tachtig of zo. En toen, stelde, toen hadden wij inmiddels al een eigen bunker daar. We hadden ons destijds op de wachtlijst in laten schrijven die er, die er was. En uh, nou ja, toen stelden ze ons voor, willen jullie mijn bunker niet? Maar wij liggen qua ligging zo goed, zoninval. Dat, ja, nee, ja. Die keuze heb ik uh, aan een ander gelaten. En, uh, maar het blijft nog wel een speciale bunker voor me. Waarom? Als je daar opgegroeid bent. En wij, als kind hebben we daar geweldige tijd gehad natuurlijk. Je woonde er uh, drie permanent. Uh, dan, ja. drie, minimaal drie maanden. Dat was verplicht. En uh, van 15 mei tot 15 augustus. Maar ik weet met de ja, Koninginnedag. Dan uh, gingen we erheen. En uh, eind augustus gingen we weer terug naar haar. Ja, ja, wij kwamen wel. uit Haarlem. Okay. Een heel grote uitzondering. Maar ja, dat, dat, dat is mijn jeugd geweest. Daar, daar woonde je. En in 1948 waren daar natuurlijk gezinnen met alleen maar kleine kinderen. Ja. Dus die kleine kinderen groeiden met elkaar op. En, uh, ja, het en werden de wel. volgende bewoners van de huisjes eigenlijk. Blijft het in de familie ook de meeste bunkers, bunkerwoningen die daar zijn? Mm, niet de meeste, maar er zitten inmiddels ook al kleinkinderen van de ja, <laughs> eerste leuk. bewoners. Ja, ja, ja. Als je eenmaal... Uh, ja, wij zijn eraan verknocht. Uh... ik kan me voorstellen, inderdaad. Ja. Ja, ja. Ondanks dat we in Zandvoort wonen, ja. gebruiken we de bunker ook regelmatig. Ja. Tien jaar geleden zijn we dus naar, de, naar Zandvoort gekomen. Ja. Voor de mensen die het niet weten, waar ligt het Kostverloren park? Het park ligt uh, ingesloten tussen de Kwareless van Uffortlaan, de golfbaan, de Kennen Golfclub, uh, de spoorlijnen, zeg maar het visserspad en de kostverlorenstraat. En het is een gebied van uh, nu nog 10 hectare. Waarvan de helft onder Natura 2000 valt en de andere helft maar ja. nog, nog niet, niet helemaal. Maar. Nog niet helemaal zeker. Dat Wat is Natura, Natura, Natura 2000? Natura 2000 is een project van de Europese gemeenschap, tenminste van Europa, om natuur aan elkaar te rijgen binnen Europa. Want er is ook sprake van uh, dat het een zeedorpenlandschap is, maar er staan dennenbomen. Dus dat komt niet helemaal overeen met dat zeedorpenlandschap. De vegetatie die is dus eigenlijk anders. De bomen moeten weg, de dennenbomen. Hoorde ik van meneer Marbus. Ik heb een uh, programma gemaakt, Bijzonder Zandvoort. Uh, hoe, hoe zit het precies? Nou, die dennenbomen die zijn in een later stadium daar geplaatst. Uh, het zeedorp, landschap. Dat, dat, dat ziet er anders uit en dat is daar ook nog wel te herkennen. Er zijn er inderdaad nog hele stukken met aardappelkuilen in hetzelfde gebied. En uh, ja, je moet je voorstellen, dat was uh, voor 1940 was dat gigantisch hier omheen hoeveel aardappelkuilen er waren. Het loopt in de honderden. Zo. En, maar naarmate dat men steeds meer ging bouwen, uh, zijn die gewoon verdwenen. Jammer, maar in het park liggen er nog een stuk of vier, herkenbaar. Ja, dus er er nog eentje, min of meer, als iemand daar zin in heeft, die kan daar een, uh, een tuintje aan gaan Nee, dat nou, gaat niet, want het staat helemaal vol met bomen. Nee. Oké. Okay. Oh, nou meneer Marbert, ik iets zien wat een beetje een krokodillenkuil uh, leek, met veel water en weet ik, dat is ja, dat is de meest lege. Uh, ja, le maar <laughs> ja, De rest is helemaal vol. Wij, dus het is, gebruikt, uh, ja. wij gebruikten dat als, uh, als volleybalveld. Oké. Okay. Het was ideaal. Het was dus natuurlijk veel groter, want nu is het veel meer begroeid ja. En de, de kanten, dat waren dan de tribunes. Hè? Dus. Ja, en op een gegeven moment kwam het grondwater zo hoog dat de kinderen er ook in zwommen. Ja, precies. Oh, kijk eens aan. het is een ja. zwembad geworden. Hart ja. apart, Veel grondwater, veel Ja, wel ja, heel creatief ja, inderdaad. Ja, ja. Hoe, uh, wanneer begon de geschiedenis van het Kostverloren Park? Het Kostverloren Park begint uh, in 1881. Zo. Dan, dan is er een. Uh, is het daadwerkelijk een kostverloren park. Maar dat is niet op de locatie waar, waar het nu is. Het okay. is ietsje terug aan de kostverloren straat... en wel ter hoogte van het Spalier, het voormalige Amsterdamse in het het Ja, kinderhuis. Oh, daar, is, daar dat begint hele het eigenlijk stuk, al. Het zeg maar tussen de ge voormalige gereformeerde kerk, de school... en het Spalier, dat, dat stuk is het, uh, het eerste kostverloren park. En dat, ver, ja, dat gaat achteruit in 1886, 1887... En daarna is het een, een tijdje stil geweest. En in 1907 gaat uh, dokter Varenkamp ja. in samenwerking met nog een paar mensen. Onder andere Brokmeijer. Die zijn dan ook uh, een jaar of 35. En Brokmeijer is bijvoorbeeld 41. En om een idee te geven hoe oud die mensen zijn die daarmee bezig zijn. Die stichten dan een nieuw park. Dat is dan nog een heel leeg park. Maar dat is op een andere plek. Het is, is niet één groot plek. stuk geworden vanaf het Spalier tot het uh, kostverloren. Nee, nee, nee. Het is onderbroken. Het spalier, het, spa, het spalier hoorde daar niet meer bij. Je moet je, moet je voorstellen dat dat tussen de Haarlemmerstraat eh, en, en uh, de, de Golfbaan, Kostverlorenstraat en de spoorlijn ligt. Dat, dat hele gebied. Okay. En dan, dan was de ingang hoofdzakelijk bij, uh, bij Tolhek dus bij de tol ja precies de, de nou, oude tol waar je vroeger ja. betalen moest met ja. je koetsje. en korter uh, korterop kort uh, komt de ingang waar nu de huidige Querlsgeneuw voor het laan begint dus tussen uh, zeg maar bij de de firma Sense op de hoek ja maar voor uh, mensen die in Noord wonen... Bijvoorbeeld, moeilijk te vinden. Dit, dit valt niet erg op. Er staat niet een bord. Kom naar dit prachtige park. Je, je moet het weten, denk ik. Want je ja. ziet een klaphekje. Ja, ja, waar gaat het eigenlijk naartoe? Ja, het, is het is niet het, zo duidelijk, het, toch? Nee, het is, is nou, niet echt niet. meer een wandelpark natuurlijk. Hè? Het is wel open voor iedereen. Maar zoals het dus vroeger was... Hè, dat het echt een wandelpark was... met een speeltuin ja. en hè, een theehuis... met een, een terras apparaat. waar je ja. wat kon gebruiken. En, hè, ja... En werd, je moest betalen. Het kostte een dubbeltje. Ja, ja. Een jaarkaart kostte vier gulden <laughs> ja, yeah? voor een gezin. Maar bedoel, toen stond er ook een groot bord, bord aan de Kosverhoorstraat. Ik bedoel, toen kwamen er wel mensen. Want ja. uh, ik, ik meen dat in een bepaald jaar hadden ze iets van, van 33.000 bezoekers. Zo, dat zijn er inderdaad Het was best wel uh, het, werd, het werd veel gebruikt. En ja, ik, ik weet ja. ook dat, dat ik daar als kind zat dat het zo zomers flink druk in die speeltuin kon wezen. En dan was het ook niet de bedoeling... dat wij daar ook nog gingen spelen. Oh, wij lekker. dat je beetje... eigen park is. Oh, <laughs> nou, dat is ook niet eerlijk. Nee. Discriminatie. Nee, maar goed, het, uh, dat vonden wij heel logisch. Ja, ja. Je hebt uh, de hele, hele zomer de beschikking over die speeltuin. En laat nu de, de wandelaars, noemden we ze ja, dan. Ja, ja, ja. Die, uh, laat die nu maar spelen. Want ik ben zelf ook nog wel als kleinkind... van de jaren vierde naar de speeltuin uh, geweest. En toen op een gegeven moment uh, was hij er niet meer... Nee, in de zestigste jaren is het. Uh, ja, ik ja, ja, ja, vraag ja, het, ja. Jan. In de zestigste jaar is het is het. Ja, het, het, het wandelpark opgehouden te bestaan. Het was niet meer. Het, het leverde niks meer op. En het, uh, ja, dan dan langzamerhand. Uh, ja, dan is het er niet meer. Nee. En uh, ja, het, de bunkerbewoners bleven wel. Dus de. Ja, en dan vonden natuurlijk ook eh, vanaf 1971 eh, bouwactiviteiten plaats. Men heeft een gedeelte van het park eh, veranderd tot eh, onder andere het huis in het kost verloren. Dat is geopend in 1973, najaar van 1973. Nou, dat, die bouw die begint dus in 1971. En het, het ruime vermoeden van ons bestaat dat, dat direct na de overlijden van de heer Quarles, van Pieter Quarles ja. van, van Upport, dat hij... Eh, die is 69 Dat men toen is begonnen met het park gedeels uh, te verkopen. Het was wel de, de helft van het park wat toen verkocht werd. Ten behoeve dus van het huis het En de aanleg van de Kwarles en de burgemeester Naamwijnland. Zoals die dus later heette. Okay. Maar ja, de was de was de ingang van het Kors Ja. Dus nu is het de ingang dus verder verplaatst naar het, het oosten. Achter de bebouwing van de, van de, van de Korsfloorstraat ja. aan, de, aan de linkerzijde. Zodoende dat mensen dus ook niet direct meer die, die, die speeltuin konden vinden. Nee. Plus dat bij de bebouwing aan de, aan de linkerzijde. Of de linkerzijde als je de Parlers-Van Heuvelstraatlaan in, ingaat. Uh, ja, toen is er nog meer van, de, van, de, van, de, van, de, van die speeltuin verdwenen. Er stonden nog schommels en wippen. En er staat nu nog een stalen karkas van oude, van oude schommels. En dus de, de situatie is nog wel te vinden. Herkenbaar, ja. ja de ruimte die er toen was, is, is toen echt gehalveerd. En dat lijkt me logisch dat je daar niet meer naar een speeltuin gaat. Nee, nee, precies. Ondanks de speeltuin, waarom is het park zo bijzonder? Het is uh, geïnvitaliseerd ook door... Uh... Door biologen destijds in de jaren zeventig. toen eigenlijk de grote verandering kwam: dat het verkocht werd en er een, een dreiging van opheffing was, omdat uh, ja. De gemeente wilde het ook wel hebben voor, uh, voor woningbouw. Oh nee, hè? toch? Ja, hebben we eindelijk een mooi park en ja. dan gaan we er weer woningen bouwen? Ja, goed, toen was het zo. En uh, gelukkig was uh, destijds toen Maal, de toenmalige minister van uh, Woningbouw en Ruimteverordening, uh, Gruiters. Die bepaalde dat Zandvoort niet uit mocht breiden. Er was een, een rode gelukkig. lijn en een uh, ja. rode contour, is dat ja. zo? Ja. En die, uh, die bepaalde dat wat buiten het contour lag, daar mocht niet gebouwd worden. Dus ja, gelukkig. Anders was het helemaal soms, geen de park de geweest. En lag buiten die okay. lijn. En, ja, en toen had de gemeente natuurlijk dus geen, uh, geen interesse meer. Want ja, die gaat niet veel geld uitgeven aan, uh, aan natuurgebied. Zonde eigenlijk ja. hè? Want in 1975 hadden enige leden van Algemeen Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie, afgekort ACJN, het park ontdekt. En waren zij onder de indruk van de natuurwaarde van dit ja. park. Er werd een werkgroep opgericht en in 1977 werd het groenboek uitgegeven. Wat je heden en dagen nog bestellen kan of in de bibliotheek vindt. Ja. Want er zijn een heleboel uh, soorten plannen die eigenlijk uh, ja, bijna beschermd zouden kunnen zijn. Het ja. is dus een heel ja, specifieke... Dus wij wisten het ook niet. Want ja, uh, je vindt het te fijn. Je woont in een bunker. Maar ja, de echte natuurwaarde... Dat, dat ontging je natuurlijk in de loop der jaren. ben je daar best wel, uh, best wel bewust van. En ik ga ook wel eens mee met excursies van het, van het IVN. Ja, leuk. Ja. Ja, heel leuk. Ik wil nog even terugkomen op de, op de Groenboek. Uh, we hebben het nu over een, groen, een Groenboek. Maar er zijn er twee verschenen. Eerst één. En later, twee jaar later, is een tweede uh, groenboek door dezelfde groep verschenen. En men heeft toen weer geïnventariseerd, gedeeltelijk. En daar zie je al verschillen in ontstaan. Dat het groener wordt ook. Ik kun nagaan, ja. Ja, en nu, uh, het, volgens mij twee jaar geleden, is er weer geïnventariseerd. Uh, en Dat komt nog aardig overeen met het eerste groenboek. Oh, dat is mooi. Dus er is gelukkig niet zoveel uh, veranderd. Nee. En ook natuurlijk, omdat het ja toch niet zoveel bezocht wordt. Hè? Ja, behouden ze dus de, de hondenbezitters. En daar is het, het park wel erg door verruigd. hoor. En ja. uh, dat, dat dat ja, De is, hondenpoep doet ook ja, geen goed aan. Dan hoorde ja, want, ik van het IVN in wezen ja, dat, dat dat toch vegetaties dat heel, weghaalt die ja, oorspronkelijk ja, ja, daar altijd ja. groeiden. En dat als, is niet de bedoeling. Nee, als je zo het klaphekje binnen, binnenkwam vroeger. En dan zeker in, de, in, zo in het voorjaar met fluitenkruid. Nou, dat, dat was echt geweldig. Nou, nu staan de brandnetels. Oh, bah. Ja, ja, mensen komen ja. met, met de auto voor het klaphekje. Auto uit, de auto komt eruit, of de hond komt eruit, het ja. hekje door ja, en die hond gaat gelijk zitten. En het komt door de hondenpoep dat de ja, vegetatie de honden, uh, ja. zo verandert dat ja, alleen maar die ja. nare brandnetels ja, Het daar zal staan. natuurlijk niet alleen zijn, want nee. ja, je ziet overal zie je de begroeiing ontzettend toenemen. En, uh, maar er is een, uh, in 2006, meen ik, een, een beheersplan geschreven. Ja. En dat, uh, daar is al een gedeelte van uitgevoerd. En dat ziet er echt geweldig uit. Ik, ik liep daar opgetogen rond van: oh, het, ik zie het oude park weer gelukkig. Ja, Want hier ja. staat, er is een beheersplan in het park. Ik noem dezelfde datum. Ja. Uh, zonder ingrijpen gaan we onroepelijk veel natuurwaarde verliezen. Ja. Daarom is het gebied zijn oorspronkelijke waarde teruggeven het beste. Hoe gaat dat gebeuren dan? Is er inderdaad dat, een, dat je poep moet opruimen, dat er daadwerkelijk op toegezien wordt, omdat het ja, allemaal door verandert? Wie? Door wie? Er ja. is een controleur nu, in dienst van de eigenaar, voor 100 uur per jaar. Oeh, dat is ja. niet weinig. Ja. ja. Daarnaast heeft de gemeente ook een taak op zich genomen door 50 uur in te vullen. Alleen, daar hebben, we het nog niet, daar, ja, maar daar hebben we nog niets van gemerkt. Gemedig, nee. daar <laughs> okay. is, daar, ja, de, de hoeveelheid ruimte binnen het ambtenarenkorps is waarschijnlijk niet zo groot. Zou het helpen met een bord met enige uitleg? Van, dames en heren, het is een uniek er part. in dit, dit Er staat, dit dit staat dit. nu een groot bord en we constateren dat dat heel goed werkt. Oké. Okay. Honden lopen aan de lijn, een oh, uitzondering daar gelaten. En uh, ja, het, uh, we vinden minder... Honden uh, poep. Oh, gelukkig ja. oh. Gelukkig wel. Want het was niet alleen dus dat, dat, dat, dat de honden uh, daar van alles achter lieten. Maar ook de loslopende honden. Van, ja, je schrikt je dood. Ja, Ze zijn vaak niet van die, van die kleine beesten. En dat rent dan op je af. en. Jij ja, loopt daar je, je, je korte broekje blote voeten en, uh, en opeens zo'n zo zo bakbeest op je af, die misschien ook nog ergens gezeten heeft. Ja, precies, inderdaad. Ik bedoel, uh, <laughs> iedereen al, ja. Dan loop je met je slippertjes. Ja, in, in, dat, dat, de, in dat stuk daar komen natuurlijk wel wat andere dieren voor dan, uh, dan, op straat, dan normaal in de stad op straat. Ja, er zijn ook roofdieren gesignaleerd worden ja. van meneer Marbus. Ik ben ja. even de naam vergeten van welk dier hoor. Roofvogel. Ja, oh, ja voor ja. de plaatskoming ja, ja, door van ja, de wolf. Nee, nee, de buizerd. Ja. Nou, dat is toch ja. een uh, bijzonder ja. Ja. mooi diertje. Ja. Ja, ja, ja, Je nee, ja, nee, die gaat natuurlijk niet op de grond zitten als er honden in de buurt zijn. Nee, <laughs> dat heb <vind ik> niet. <laughs> het rapport van Bureau Waardenberg zegt het unieke zeedorpenlandschap wordt verdrongen door vergrassing, dichte begroeiing en hondenpoep. Kun je iets meer vertellen daarvan, de vergrassing? Wat voor soort grassen komt er dankzij de. Nee, nee. nee, nee. Daar, daar weet, nee, nee, ik, daar nee, weet nee, ik er nee. te Want, weinig van is... om daar een oordeel over ja. uh, uit te spreken. Het is een tienjarig plan, dus ik neem aan dat het binnenkort uh, of al klaar is. Of, dat of dat al... beheersplan dan? Ja, het Sinds ja. ja, ja. nee, nou, een... van de winter is het opgestart. Oh, het ja. is, het, het is er een uh, Het ja. heeft nog negen jaar te gaan. Hebben jullie daarover uh, gehoord? Zijn jullie ook uitgenodigd als bewoners van het Kostelorenpark om uh, die plannen in te ja. zien? Dat is een een soort, er is ons uh, gevraagd, on, gevraagd op naar. naar uh, er is in ieder geval een avond geweest. Maar er is ons ook gevraagd naar, uh, naar, naar, naar, naar commentaar op uh, het geschrevene door. door, uh, door, dat, door de landschap, landschap noord het? Landschap Noord-Holland heeft het opgesteld. En ja, het is natuurlijk ook zo uh, dat daar wordt rekening mee gehouden. Ik bedoel, wij hebben een boom op ons terras staan. Die niet in een duin hoort. Maar nee, ik wil ja. hem niet kwijt. Oké, okay, maar als we nou zeggen wettelijk moet dat eruit. Nee, want uh, nee, we moeten terug dat naar het Nee, daar wordt dus rekening mee gehouden. Van uh, ja, ja. Dus, je kan niet, niet alles ten koste van <laughs> gaan, gaan uitvoeren. Ja. Hè? Ik bedoel, het is ook nog het is ook een bunkerdorp. Ja. Hè? En dat heeft ook zijn rechten. En uh, ik bedoel, dat zit er ook al, al meer dan 60 jaar. En daar heeft men ook rekening mee te houden. En dat doen ze ook. Ja, het is heel uniek, want ik hoorde van meneer Marbus dat er nog maar ergens anders, ergens op een van de eilanden, is er ook een bunkerdorp. Dus het is gigantisch uniek eigenlijk dat wij dat in Zandvoort hebben. En heel veel mensen weten het eigenlijk niet. Nou, en het is zo ontzettend schattig om te zien. Er zijn wel meer bunkerdorpen, maar die zijn allemaal uh, begraven onder, onder zand. Uh, en men, men heeft daar verder niets aan. Wat dat, nou, nee, bedoel, niemand heeft dan direct na de oorlog wat mee gedaan. En dat heeft men meteen begraven. Want het zijn obstakels natuurlijk in de natuur. Alleen hier is direct naar de oorlog in 1945 een groep mensen al naartoe gekomen ja. om, om, om er bezit van te maken. En die hebben daadwerkelijk alles uit moeten graven inwezen. Hè? Er was ja. geen waterleiding, ja. er was geen kachel, Er moest mijn, allemaal, uh, allemaal aangelegd. En dat mijn gebeurt ouder... allemaal in het voorjaar van 1946. Ja. Ja. Mijn, mijn ouders kwamen dus bij die bunker. Mijn vader was alweer eens te kijken en mijn... Uh... En toen ging hij met mijn moeder om te laten zien. En toen zei we, nou waar is die bunker dan? Okay, ja. Nou, hier dat gat naar beneden. <laughs> ja, geweldig. Nou, dat was dus een trappetje. Maar de, de scherfmuur stond er nog voor. Dat was wel een van de regels, die scherfmuur. Want je moet je voorstellen dat hij dus helemaal voor de... Voor de... het front van de bunker stond. Hè, voor de ingang. En die moest dan, ja, tot... Uh, pakweg uh, Anderhalve... Nee, uh, wat is dit? Een, een meter moest die Verlaagd worden, zodat je dus nou ja, het daglicht ook binnen kreeg. En ja, en de rest, het lag natuurlijk in de duinen. Ja, dat moet helemaal uitscheppen, inderdaad. Dat is allemaal uitgeschept. Zo. En ja, uh, ja ramen in hakken. Ja. Ja, en niet en het beton niet, was minimaal 44 ja. centimeter dik. En, en niet ik hoor het ook al 60. Uh, het, het materiaal wat je heden daar hebt. Wat nee. mijn vader maar zegt, Met een vuistje Zo. en een bijteltje. Uh, dagen. Wauw. Ja, wat een vakmanschap een raam, in wezen. Zeg ja. Op een geweldig. raam hangen. Ja, ja doorgaan. En, ja. We maken er een leuk laren. huisje van. Nu neem je een compressor mee. Ja, precies ja, inderdaad. Ja, ja. Zonne-energie desnoods. maakt het uit. Ja, ja, het, uh, ja, ja. Ja, het is, ja, dat is, dat is uniek. zonne-energie dat, ja, dat, dat hebben we tegenwoordig natuurlijk ook. Hè. Vroeger hadden we met een, een olielamp of een gaslamp. En nu hebben we een, een zonnepaneel op dat liggen. Kun je een klein beetje uitleggen aan de mensen die uh, nu een beetje weten waar het Kostverloor Park uh, ligt? Hoe ziet jullie bunker eruit? Onze je, bunker? Ja, nou, vanaf de voordeur. Bij, sowieso hebben we de... Uh, je moet een alliant omhoog lopen. We zitten uh, vrij hoog in de duin. En die bunker die staat eigenlijk voor... Uh, nou, zal zijn, twee wat het zijn? in het zand. Alleen de voorkant is, is duidelijk zichtbaar. De zijkanten zijn stukken van zichtbaar. Ja, het is een, die, de oorspronkelijke deur zit er natuurlijk in. Want je gaat niet in zo'n stuk uh, andere deuren maken. Daar is het gewoon te zwaar voor. Maar zit er zit een groot is, raam in. Het is één ruimte. Het is, ja. Eén ruimte, ja. het is vier bij vier. En uh, ja, wij noemen het altijd luxe kamperen. Ja, ja, ja, het is ja. niet zo Er zijn toch okay. ook grotere bunkers. Ik ben in één er bunker zijn... geweest die, ja. die, die recent twee... helemaal verbouwd is. Ja. Ja. Ja. ja, er zijn twee grotere bunkers. Eén uh, is er dan waar u in geweest had, dat was een officiersmes. En uh, er is een andere bunker, die is ook, dus, uh, ook helemaal uitgegraven. Dat het waren namelijk twee ja. gangen aan de zijkant. Meer zag je er niet van. Je vindt in de waterleidingduinen nog wel ja, zoiets ja, ja, ja, ja. nu. En uh, de ene kant erin en, en de andere kant weer uit. En binnenin werden ze ontsmet. Ja. Maar die bunker is... Ook helemaal uitgegraven. En in die voorkant, daar zijn deuren en, uh, en ramen gehad. Ja, want het zijn oude manschappenbunkers uit de Tweede ja, Wereldoorlog. Die, die, ja. een, die kleine dus, waar wij er een van een ja, dat hebben die, dat. Is,